Middernacht, donderdag 31 mei, door Al-Megens met het NOS-journaal. De opstandelingen van het vrije Syrische leger... hebben president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk vrijdagochtend stopt met het geweld... en zich houdt aan het vredesplan van de VN. Als het geweld van Assad niet ophoudt... dan laten de opstandelingen het vredesplan op hun beurt ook los. Ze zeggen dat ze alles zullen doen om burgers en dorpen te beschermen. Sinds vorige maand geldt in Syrië officieel een staakt het vuren... maar in de praktijk komt daar weinig van terecht... De ernstigste schending van het bestand was vorige week... toen er in Hula 108 mensen werden gedood. De euro en de beurzen zijn opnieuw onderuit gegaan. De euro zakte voor het eerst in bijna twee jaar tot onder de 1,24 dollar. Beleggers maken zich zorgen over de Spaanse economie die er slecht voor staat. Ook de onzekerheid rond Griekenland houdt aan. De belangrijke Europese beurzen daalden allemaal. De AX was geen uitzondering en sloot 1,5 procent lager. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index 1,3 procent lager. De Brabantse politie heeft in Moerdijk een champion teler opgepakt. De man van 53 wordt verdacht van uitbuiting van zijn medewerkers. Bij een inspectie kwamen begin deze maand verschillende misstanden aan het licht. Er waren toen 27 buitenlanders aan het werk... en geen van hen had een werkvergunning. Ook wordt de championteler teler uit Moerdijk verdacht van belastingontduiking... en zijn er signalen van mensenhandel. Nederlands Elftal heeft de eerste overwinning geboekt... in de reeks oefenwedstrijden richting het EK. Oranje versloeg Slowakije in de Kuip met 2-0. De Slovaak Salata maakt al na zeven minuten een eigen doelpunt. Rafael van der Vaart schoot een kwartier voortijd de tweede binnen. Wesley Sneijder raakt in de tweede helft geblesseerd. De voorbereiding voor het EK wordt zaterdag afgesloten tegen Noord-Ierland. Het weer is vannacht overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. S'middags blijft het meest bewolkt en is er kans op enkele buien. Het wordt 15 graden op de Wadden en een graad of 20 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht, wees welkom in ons Huis van de Maan. Mooie Barend werd hij genoemd. Barend Biesheuvel, leider van de antirevolutionaire partij, de ARP. En van 1971 tot 1973 minister-president... Een man met charme en charisma, maar ook een koppig en eigen gereid man. En een minister-president die eigenlijk een beetje vergeten is... Politiek journalist Wilfred Scholten, die werkt bij de NCRV-televisie... viel het op dat er zelfs geen levensbeschrijving van Bisseuvel bestond... en besloot nu zeven jaar geleden aan het werk te gaan. Het resultaat? De biografie Mooie Barend... waarop hij eerder vandaag gepromoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wilfred, nacht, Van harte welkom. Ja, Ik mag ja. dus nu dokter Scholten zeggen... Ja, maar het hoeft niet, maar het mag wel. Ik, ik mag het vannacht op Wilfred uh, houden, maar Juist. hoe was het vanmiddag? Is het dan toch een mooi gevoel dat na zeven jaar noeste uh, arbeid... dat boek er ligt en die uh, uh, dokterstitel binnen is? Ja, dat is echt een hele belevenis, hoor. Dat, dat kan ik niet anders zeggen. Alleen, ik deed het nooit voor die dokterstitel. Ik deed het voor het boek, want ik wilde het boek schrijven. Ja. Maar mijn begeleider zei ooit van, nou, halverwege van... ja, als je zo doorgaat, kun je erop promoveren. Vind je dat leuk? Ja, nou ja, vooruit, waarom niet? En het blijkt dan toch een hele mooie plechtigheid te zijn. hoor, Iets heel bijzonders. Omschrijf die plechtigheid eens kort. Ja, het is eigenlijk... Ik, dus zo voelt het vandaag een beetje, een beetje trouwen, maar dan in je eentje. En dat, dat, dat is heel gek. Jij bent het middelpunt. Ja. En, en alles gaat om, draait om jou. Het is heel officieel met een pedel... die dan, dan met, met een stok die rammelt, uh, voorop loopt. De hoogleraar in toga erachteraan... En dan jij in een wat want dat doen ze bij de VU. Dus dan moet je echt zo'n zo zo zo jacket huren. Met twee paranimfen ernaast. Je schreit de zaal binnen en je gaat op het podium staan. En dan zitten de hoogleraren gaan tegenover je zitten. En die gaan dan vragen op je afvuren. Vuren. Dus het is echt van uh, hooggeleerde opponents, uh, dank voor de vraag. En dan moet je een gevat antwoord hebben. Lastige vragen? ja. Uh, sommige stekelige vragen of, of, of irritante vragen. En andere, andere waren weer hele goede, leuke vragen. Maar het waren hoogleraren, dus die moeten eerst een, een, een, een zegje doen. en dan, Die vragen duren wel eens heel erg lang. Ja, ja, ja. Dan denk je van, als journalist dan, ja, en wat is de vraag? Ja, maar <laughs> dat mag je niet al. zeggen. Nee, nee, nee. nee dat je moet heel beleven blijven. Ja, precies. Wat was de lastigste vraag die je gesteld werd vanmiddag? Ja, er werd iets iemand die, die, die had het over, over de predikanten waar hij dan was geweest... He, die, uh, van de kerken en zo. En of dat wel klopte, die predikant. En, en wat het dan inhield dat hij naar die kerk ging. Ja, ik, denk, ik, ik, ik had 800 pagina's geschreven. En een aantal van die hoogleraar hadden ook gezien. Nou, had het niet wat minder gekund. En dan komt er toch nog een hoogleraar die dan nog wil dat je ook nog eens... die theologische achtergrond van die predikanten gaat onderzoeken. Ja, dat dacht ik van, dat vind ik een beetje flauw overdreven. Dat, Heb je dat ook uh... gezegd? Ja, dat kwam wel goed over, denk ik. Want het was vrij stekelig eventjes. En ik zei van, ik ben een politicoloog. Uh, het, het was voor de faculteit rechtsgeleerdheid. En uh, het is een historisch onderzoek. Verwacht je dan ook nog dat ik theologische achtergronden ga doen? Ik bedoel, ik ben geen alles kunnen. Dus toen kreeg ik de zaal ook op mijn hand. Dus Kijk. dat moet je dan doen ook een beetje. Ja, je moet het via de zaal spelen. 800 ja, pagina's, 7 jaar werk. Echt een titanenklus klus, die biografie van Baren Biesheuvel. Mm -hmm. Valt er nu een last van je schouders? Een last wil ik niet zeggen. Het, het, het is een soort voldoening van... van het is er. En, en ik denk dat ik straks wel in een soort zwart gat val. Van, oh, wat nu? Want ik, ja, je zit avonden aan te werken... dat je echt nationaal... half negen, en dan denk je van... nou ik heb nog tot elf uur. Daarna moet je ook niet meer doorgaan, want dan gaat het malen. Maar dan heb je gewoon nog tijd om wat te doen. En nu heb ik opeens vrije tijd. Dus dat lijkt me heel erg raar... om dat uh, opeens te hebben. Dus... Uh, het, het proces, het maken, is hartstikke leuk. Dus dat zal ik gewoon missen. Het maken, mis je, maar de vrije tijd die, die kun je toch best wel even gebruiken. Ja. Na zeven na jaar hard werk. Um, op de Facebookpagina van Casa Luna is trouwens een foto te zien van je promotie. Met op de achtergrond een lachende Madden Ja. Waarom was waar zij <laughs> erbij vanmiddag? Nou ja, ik had, um, omdat het natuurlijk een oud premier is, had ik het willen aanbieden aan hem. Uh, morgen geef ik een symposium heb ik georganiseerd in de oude zaal van de Tweede Kamer. met een aantal leuke sprekers, waaronder Hans Wiegel. Bob Goudswaard, Hanie van Leven, en minister Udink, minister in het kabinet Biesheuvel. Ja, alleen is die vanwege ziekte verhinderd. Dus dat is jammer. Dat is heel jammer, want dat was een hele goede spreker ook voor mijn boek. Een hele erudiete man en een, en een man die het heel treffend kon analyseren, ook over wat als het Barend Biesheuvel betrof. Maar goed, het, het blijft leuk. Uh, dat is morgen. Alleen hij kon niet, want hij is morgen op reis. En uh, toen zeiden ze van, nou, dan wil hij wel bij de promotie komen, want hij wil dolgraag er even aanwezig zijn. En halverwege is hij binnenkomen lopen. Na een werkbezoek. En hij uh, nou, hield een ontzettend leuke speech. En feliciteerde mij als eerste dus. en uh, nou, dat, dat, dat was echt heel erg leuk. Hoor. Ja, je... Die speech staat ook op de website van, uh, van, de, van de RVD... wie het wil nalezen. Ja, dus dan, dan kunnen we Rutte horen. En ja. Je kunt door een mindere gefeliciteerd worden. Maar wat had Rutte van Biesheuvel kunnen leren? Hij zei een paar dingen van uh, wat je niet moet doen... want het kabinet van Biesheuvel viel dus na een jaar. Niet s'nachts vergaderen... Dat deed Biesheuvel, want dat was hij gewend vanuit Brussel. Hè, de landbouwvergadering, gewoon midden in de nacht... Tot, tot mensen helemaal tot bloedens toe hadden van nou oké okay dan maar. Dat was zijn tactiek ook een beetje. Ja, dat was echt een tactiek. Het was niet geen Calvinistisch plichtbesef. Nee, dat was ook van praten, praten tot we eruit komen. Hij dat was een kritiekpunt ook op hem. Uh, besluiten nam hij niet zo van pas, boom, en nu gaan we naar het volgende punt. Nee, praten erover, oké okay, jongens, dat schuiven we even door... En we gaan naar een ander onderwerp en dat schuiven we ook weer door. En dat constant, maar dan. Ik stroop Ja, net zolang, dat doen ze in Brussel, net zolang praten tot iedereen murf is en dat er een compromis uitkomt. Maar dat werkt in de Nederlandse verhoudingen niet. Nee. Dus dat was heel verkeerd. Dat werkte alleen maar juist uh, versterkend, in de zin van dat de tegenstellingen groter werden. Dus Rutte heeft vooral van Biesheuvel geleerd hoe het niet aan te pakken. Ja, ja, ja. ja. En. en, en uh, ja, wat, wat hij, hij, hij kende hem zelf helemaal niet zo, omdat hij zelf vier jaar was toen hij premier werd. Maar dat, dat, dat, dat soort dingen. En cognac drinken, dat gebeurde daar toen ook nog tijdens de, <tijdens de ministerraad. Dat kun je niet meer voorstellen. En dan, uh, ja, dan waren ze echt, dat zei Uding bijvoorbeeld ook, doodmoe. S'nachts van al dat ge, gezuip en gepraat. Dus eigenlijk en dan... werden we doodmoe en aangeschoten bestuurd in die jaren. Nou, bijna wel ja. Nee, maar dat, dat heeft die vermoeidheid en die drank heeft heeft tot de val van het kabinet ook mede bijgedragen. Braag, ja. Barend Biesheuvel, in de jaren 60 en 70 politiek leider van de ARP... en van 1971 tot 1973 minister-president. Laten we heel even naar hem luisteren als hij in 1971 zijn kabinet voorstelt. U krijgt hier nu de lijst. Financiën. De heer Nelissen, eerste vice-minister-president... wordt tevens belast met de zaken van de West. Verkeer en waterstaat. Drees... Buitenlandse Zaken, Schmelzer. Justitie, professor van Acht. Binnenlandse Zaken. Barend Biesheuvel stelt zijn kabinet voor. Ik, ik weet nog wel hoe hij eruit ziet. Zijn stem was ik eerlijk gezegd een beetje vergeten. Ik was 11 uh, in hè? de jaren. Ja, een gedragen stem. Mooi, chic. Ja, dikjes Adenhout. Dat ja, het, ja, het was een boer ja, Ik denk inderdaad dat hij uit, uit de betere kringen komt. Ja, ja. Barend Biesheuvel, zijn biografie is er nu geschreven door mijn gast uh, van vannacht Wilfred Scholten. Wilfred, laten we eens. We gaan uiteraard straks over dat kabinet mm -hmm. praten en uh, over de redenen dat het viel behalve. Drank en vermoeidheid. Uh, maar eerst is, is, is, is helemaal terug naar het begin. Uh, hij is geboren in 1920 als, als boerenzoon in, ja. in, een, in een polder tussen Amsterdam en Haarlem. Uh, uit wat voor soort boerenfamilie kwam hij, die Biesheuvel? Nou, dat, dat was eigenlijk de, de, de oude Barend. Die heette ook Barend. Die kwam in uh, 1850 zo'n beetje. Die kant op, de meer polder was er nog niet. Die werd drooggelegd. Dat was hard bestaan, want al die mensen moesten met schepjes die, die, die polder maken daar. Daar heeft hij aan meegewerkt. En die heeft zich eigenlijk opgewerkt tot een soort herenboer. Met, met, met flinke, flinke boerderijen. En, en, en, nou, een van die zonen kreeg de Westhof in de Houtrakpolder. Dat is een, een polder naast de meer en daar werd dan Biesheuvel geboren in de Westhof. Dat was zijn boerderij. In een verder, een antirevolutionair, geformeerd gezin. Toch wel vrij grote welstand. Want ze hadden bijvoorbeeld een fort. Die zit ook in een mooie foto in de biografie. Echt een fort in die tijd. Nou, dat was een prachtige auto. Dus ze hadden het goed. En um, ze waren heel maatschappelijk actief. Pa ja. die was uh, in de CBTB, de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Daar zou Biesheuvel later zelf ja. ook bij gaan werken. En hij heeft het regionaal daar een beetje, zo beetje opgericht en zo. En, en ja, die, die, die, die Biesheuvels waren gewoon geëngageerd, politiek, uh, kerk en, en dat soort zaken. Dus zo, zo werd hij dus opgevoed en zo kreeg hij ook interesse wel in de politiek. Ja, daar lag de kiem voor, ja. voor zijn latere uh, carrière. Heeft hij het overwogen om boer te worden? Nou, of er waren meer... Het, ja, maar je weet hoe dat ging op zo'n boerderij. Er waren oudere broers en uh, die waren er eerst aan bod. En voor drie broers had je, had je gewoon geen werk. Dat, dat zei pa ook. En die zei van, ja, ik kan goed doorleren. Uh, ga jij maar eens rechten studeren. Dat was een dominante vader. Ga je maar rechten studeren aan de VU. Dan kun je de boerenstand verder helpen. Want we hebben er meer aan dat er iemand uh, richting Den Haag of zo... Uh, in, in de CBTB actief is... en die dan daar ons kan helpen, ons vooruit kan helpen als boer. En dat is eigenlijk precies gebeurd wat zijn vader wilde. En dat heeft hij ook gedaan. Hij wilde eigenlijk, heeft hij wel eens la, verteld, advocaat worden. Maar... Zijn vader vond het allemaal maar niks. Nee, doe maar niet. Nee, en zet je maar in voor, voor ons soort mensen. Precies, voor de landbouw. Ja. Dat is hij gaan doen bij, bij die landbouworganisaties na de oorlog. Hij zou ook minister van Landbouw worden. Maar ja. dan hebben we het over de jaren zestig inmiddels. Uh, het, het, het beeld dat naar voren komt uit, uit het beeld van die jonge Biesheuvel... is toch een beetje een teruggetrokken jongetje. Hij wordt hmm. geen lid van, van verenigingen. Hij studeert steeds maar stug door. Zijn halve familie gaat in het verzet in de Tweede Wereld, Wereldoorlog. Hij niet. Hij studeert door. Toch een beetje een... Nou, kamergeleerde wil ik niet zeggen, maar wel iemand die heel Answer erg op drama. zichzelf ja. is. Ja. ja, precies. En het was, het was uh, een, een, een vriend die ik hem heb kunnen spreken, die, een boezemvriend van hem, die zei hij, hij, wil, hij was authentiek op de manier waarop hij dat wilde zijn. Zo van, ik ben hier en zo ben ik. En dat gaf hem een soort eigenwijsheid. Zo van, uh, ik vind dit. En dan, ja dan hield hij de hak in het zand. Daar kreeg hij later als politicus ook last van. Ja, die heeft hem aanvankelijk ver gebracht... maar uiteindelijk zou dat ook medelijden tot zijn Ja, want hij... Kijk, naar de jongelingenvereniging wilde hij niet. Dat vond hij stierlijk vervelend. meer geïnformeerde uitvinding, hè, de jongelingenvereniging. Precies. Ik heb daar naar de notulen gezocht en zo. Er zaten wel biezeuvels in, want het was een grote familie. Allemaal neven en nichten. Maar hij niet en hij had zoiets van... Ja, daar voel ik me niet thuis... maar op jongelingenvereniging leerde hij wel discussiëren... Leerde je vergaderen, leerde je uh, andere meningen aanhoren, lezingen houden. Uh, dus met elkaar iets samen doen. Hè? Dat het echt een geformeerde vergadercultuur leerde je daar kennen. En dat heeft hij dus niet gemist, heeft hij dus gemist in die tijd. En dat is misschien ook wel een, een, een aanwijzing geweest waardoor je kan zeggen... hij werd zo eigenwijs en eigenzinnig... dat hij niet heeft geleerd te incasseren, kritiek te krijgen. Dat is heel belangrijk als jongere. En dat had hij eigenlijk niet. Nee, Want dan die... zat hij te studeren boven in zijn kamertje. Ja, dus die opvoeding heeft hij eigenlijk... of dat, dat ja. deel van die opvoeding heeft hij, heeft hij misgelopen. Daar tegenover staat een, een man, uh, en ook al een, een jonge man... met, met uh, uitstraling, met charisma, met, met humor. Ja, ja zeker. Um, ja, hij hield van de grap en zo. En een beetje de boerenhumor. Dus wel, wel vrij, vrij scherp en zo. Ten koste van anderen. Dat deed hij later ook hoor. Dat, dat vonden mensen niet allemaal even leuk. En hij wist ook altijd precies wie hij moest uitzoeken. Dan uh, de zwakkeren en zo. Dus beetje was... vals was hij ook ja, wel? Die wel? Ja, in die zin wel. Charmant en, en met flair... Maar dan wel eens in een groepje iemand eruit pikken... en even wat stekelige opmerkingen maken. Een beetje geïnformeerde humor is dat. Is dat, Ik humor. dat ook wel. Ja, <laughs> ja, jij bent ook zo iemand, want jij hebt ook geïnformeerd gevoeld ja, ja, ja. In een ARP-nest. Ja, ja, ja. Een beetje zo, uh, ja, een beetje te kosten van iemand even een stekelig opmerking. je grapje, maar wel met een kern van waarheid, wat niet altijd leuk is. Nee, dus... nee, nee dat, dat was de andere kant dan weer van de humor van Biesheuvel. Ja. Laten we eens luisteren naar, naar hoe uh, zijn uh, oud-collega Willem Aantjes... over u uh, nog te spreken komen straks. Uh, Willem Aantjes uh, karakteriseerde hem uh, na zijn overlijden in 2001. En dat mm. deed hij zo. Van de schouderen en opwaarts hoger dan al het volk. En dat gold voor Barend in letterlijke zin natuurlijk. Het was een bomenlange vent. Maar het gold ook in figuurlijke zin. Als ik met de periode voor de geest haal... dat Barend in, onder het kabinet de Jong van 67 tot 71 fractievoorzitter... van de andere generale partij was... als Barend Biesheuvel uit zijn bankje opstond... tijdens het debat en naar de katheder ging... dan werd het stil in de Kamer. Dan stroomde de Kamer vol. En dan raakten de bewindslieden gespannen... De bewindslieder raakte gespannen. Herken je dat beeld uit ja. wat jij te weten bent gekomen over Bisseuvel? Maar dit, dit was in de periode eigenlijk van, een, van 67 tot 71. Toen was hij fractievoorzitter uh, van de ARP-fractie. Toen was hij dus minister geweest. Hij was formateur geworden in 67. Dat ging toen heel goed met de partij. Toen mocht hij dat kabinet in elkaar zetten. Het is mislukt. Heel verhaal nog. Maar dit was de periode waarin hij weer terugging naar de Kamer. En een soort... Ja, omdat zijn opvolger wel was gelukt en, en omdat hij toch een beetje een vrije rol voor zichzelf creëerde. Was hij een soort gedoger van de coalitie bijna. Want. Een hij gedoger was, van een letter. Ja, want hij, hij, hij was wel. Hij, ja, hij, hij steunde de coalitie, maar hij had wel kritiek en, en, en schoten voor de boeg, heette dat toen van eventjes laten weten aan Luns en aan aan Witteveen, de minister van financiën, van wat hij van iets vond. En dan inderdaad, dat heeft heel treffend getypeerd. Dan dat heb ik van Ed van Tijn ook horen zeggen. Dan zat iedereen, ook inclusief de oppositie, van wat gaat Barend zeggen? En uh, oh jee, gaat hij het kabinet ooit in val brengen? Daar was iedereen links wachtte daar eigenlijk op. Ja, ja en die ARP-bewindslieden zaten ook een beetje uh, ja. uh, gespannen in hun bankjes. Die, die, en die, daar heb ik interne uh, notities van gevonden... dat ze dus samen uh, af en toe in, uh, bij, bij elkaar kwamen. Dan dus zeiden ze van... hou nou eens op, want ik vind het gewoon tackles wat jij doet. Het is, is niet fair, je moet ermee ophouden. Nou, jullie moeten maar tegen kunnen en zo. Zo ging dat dan. Ja, ja dat dus, was hard tegen hard ja, in die jaren. Uh, dat ja, dat was ja, echt precies. een dualisme op zijn best. hoor. Ja. Zo van, nou, uh, dit is mijn... Uh, uh, mijn rol. En ik zal jullie eens even laten weten wat ik ervan vind. Aantjes herinnerde zich dat nog ja. feilloos in ja. 2001. Een opname uit Nova, trouwens. In datzelfde programma, naar aanleiding van het overlijden van piep, van uh, Biesheuvel, uh, herdacht ook parlementair journalist Kees Zorgdrager, uh, de oud-minister-president. En hij uh, kijkt zo op hem terug. Ik uh, herinner me die man vooral als een, een imponerende man. En als een interessante man. Als een man wij. Ja, waar je, waar je door geïntrigeerd werd, waar je respect voor had... en met wie het ook wel leuk was om, uh, om uh, vraaggesprekken te maken, bijvoorbeeld. Hij kon ontzettend uh, leuk plagig doen. Als je bijvoorbeeld hem iets voorlegde en het, en het monden niet uit in een vraag... wat tegenwoordig gebruik is, hè, zo van het gaat niet best hè, met de ARP... dan zei hij, wat is uw vraag? <laughs> ja, het was een, uh, een man die, uh, met, met, met, met wie... Uh, het een uitdaging was om op, om op zijn niveau te komen en op zijn niveau te, van gedachten te wisselen. Kan ik op dit moment geen mededeling over doen, Maar van kunt Molen? u misschien nog één vraag wel beantwoorden? In de officiële mededeling stond dat u zeer binnenkort eindrapport zult uitbrengen. Wat dacht u dat zeer binnenkort was vandaag nog? Zeer binnenkort, dat is, uh, dat is heel gauw. <laughs> Ja. Ja. ja, precies. dit is echt biseuveliaats ja. uh, humor dus. Had jij hem graag willen interviewen? Ja. Want je hoort in de woorden van Kees Zorgetrager dat, dat het af en toe moeilijk was. Maar hij hield ook wel van die man zo te horen. Nou, als student heb ik hem dus nog kunnen interviewen. Um, en, en, en dat was heel leuk. Dat was over, over het referendum, want toen kwam hij toen de Staatscommissie. Toen was hij zelf al een wat ouder. Daar was hij voorstander van, hè? Ja, heel, heel bijzonder, want hij was een modern man. Hij, niet te vergeten, anti klinkt heel belegen van, nou ja, conservatieve politicus. Dat was hij absoluut niet. Hij, was echt, hij stond open voor zijn tijd en voor wat er gebeurde. Want die ARP was binnen, hè, wat we nu de ja. CDA-constellatie uh, moeten noemen, was de ARP echt de meest vooruitstrevende partij ja. van de toekomst. Het principi meest principiële en voor het strevende. En, en dat, dat merkt u wel aan alles. En hij heeft, is bijvoorbeeld ook te bedenken van de wet openbaarheid bestuur. Nou ja, daar, daar danken wij journalisten nog dagelijks... dat wij eh, dingen boven tafel kunnen halen. En dat heeft hij toch. Die openheid wilde hij hebben. Hij zei echt van, wij klanten, wij, wij, wij mensen, burgers van de democratie... hebben recht op, op dit soort dingen, op bijvoorbeeld informatie. Ja. En, en ja, dat speelde bij hem constant... Dat is een beeld wat we misschien niet zo van hem hebben. Ja. Toch een beetje een wat, wat gedegen, gesloten, wat conservatieve man. Dat is het beeld wat is ja. overeind gebleven. Maar dit zijn, zijn de andere kanten van Biesheuvel. Uh, dat heb je dus ook met hem besproken ja. in je studietijd. Was het was mooi om met hem te praten, interessant om met hem te praten. Uh, dat Ja, dat, ik herinner me er niet heel meer, veel, veel van. Maar hij, hij zei wel dat bijvoorbeeld de dekselsjongeren, uh, jullie zijn veel te conservatief en zo. Het was echt een man en die zat daar, die, die maakte ook, net als Kees imposant. voor... Imposant. Imposant, die maakte indruk op je en hij, hij had flair en, en dat, maakte, ja, dat, dat was heel bijzonder om met hem te spreken. Dus dat, dat herken ik dan wel. Hoor. Ja, dat, en ja. Hij kon heel goed met journalisten overweg. Ja. Ik bedoel, een pilsje drinken in sport en zo. Dat deed hij dan goed. En dan, dan, op die manier een beetje plagerig, een beetje speels, daar hield hij wel van. Laten we teruggaan naar zijn carrière. Hij maakte na de oorlog carrière in de landbouwwereld, in de politiek ook. Hij weet uit te groeien tot leider van de ARP. In de jaren zestig wordt hij minister van Landbouw. Dus het is echt een, een veelbelovend jong politicus, ja. die Barend Biesheuvel. Wat is tot dan toe de sleutel van het succes van Biesheuvel? Dat, dat, is, nou, dat is een kennis van zaken van de landbouw ook. Hij bleef een beetje in het spoor van wat hij kende. Hè? Hij, hij, had, uh, hij was voorzitter van voor CBTB, dus de boeren en tuinders. En hij wist helemaal van de materie wist hij alles af. Want hij is bijvoorbeeld ook wel eens gevraagd... voor staatssecretaris voor de scheepvaart uh, bij een kabinetsformatie. Maar dat twijfelde hij en had hij zoiets van... nee, dat moet ik niet doen. Want wat heel belangrijk was... Hij had zelf kennis en hij maakte gebruik van medewerkers om hem heen die die kennis hadden. Mm -hmm. En dat was heel handig, want dan hoef je zelf niet alles te weten. En een goed politicus kan daar goed gebruik van ja, maken. Ja. Hij beloonde ze dan ook letterlijk met schouderklopjes. Dus die mensen die renden voor hem. Maar daardoor wist hij wel allerlei dingen. Want dan hij bijvoorbeeld, als, als CBTB voorzitter, dat was een mooi voorbeeld, dan had hij een medewerker bij zich... En dan, dan zat hij in een zaal en dan zei hij... ja, jullie moeten meer suikerbieten gaan doen, jongens. Zat hij in Groningen of zo, weet je wel. En dan zei hij maar, de suikerbieten die leveren niks op tegenwoordig. En dan zei hij van, nou, hier in Groningen wel. Want mijn medewerker die weet precies hoeveel het op, oplevert. En, en dat die, maakt indruk. Ja, nee, maar die medewerker moest dan ter plekke... want hij had die cijfers natuurlijk niet... en die, had, die moest ter plekke weten hoeveel die suikerbieten opleverden. ja, ja. Opleverde. ja, ja, ja. Weet je wel, dus die zaten hem te knijpen. En, dus en, en hij voor die medewerkers. En kon een grote band zijn. Ja, die kon dat mooi, ja, ja. mooi weerspelen. In die landbouwwereld was hij dus een, een, een autoriteit. Maar breder werd hij ook in, in de politiek ja. als, als, als veelbelovend jong politicus gezien. Hij werd leider van die ARP. Wat was daar zijn succes? Dat was niet alleen maar zijn, zijn grote kennis van zaken nee, op landbouw. Dat was niet. denk ik ook zijn charisma, zijn uitstraling. en... en, en... Ja, dat werd wel in hem herkend: van, van dit is wel een veelbelovend uh, man die, die, die, kan, die ons verder kan brengen. En dat was toch. Uh, hij was ook buitenland voortvoerder, Nieuw-Guinea. Dat was toch een heel heikel onderwerp toen. Van, hè, van, uh, moet Nederland dat nou uh, vasthouden of niet? niet. En de zelfbeschikking van de Papoea's. Daar kon hij ook heel goed mee overweg met dat soort lastige thema's. En. en Heel belangrijk, dat het vergeten we bijna nu allemaal, omdat we het heel normaal vinden. 1% ontwikkelingshulp is ooit door hem bedacht. Dus weer die moderne biesheuvel. Weer die, hij die was op reis geweest biesheuvel. in India en toen, en toen zag hij hoe ontzettend uh, armoedig het daar was. En toen kwam hij terug met een reden, wereld in wording en nood. En dat klonk als een uh, klok. En, dat, dat, dat, gaf hem, en dat, nou, dat gaf hem ook een progressief image, ook bij jongeren en intellectuelen... die die partij steeds meer gingen ontdekken. Ja, en zo werd hij dus een bredere leider. Dus bij de traditionele, de boeren, had hij, had hij een goede naam. En bij de jongeren en de vooruitstrevende. En dat maakte hem dus echt een leider van een van een brede beweging. En in 1971 was het dan zover... hij werd minister-president van een nogal gecompliceerd kabinet... Ja. Hè? naast de confessionele partijen de VVD en de DS-70. Ja. Uh, over Wie vergeten het de politiek <laughs> gesproken. Een, een, een, een afsplitsing was dat van de Partij van de Arbeid. Ja. Hè? Een ja. wat conservatieve afsplitsing van de Partij van de Arbeid. Maar onder, onder leiding van Drees junior. Hè? En Drees had natuurlijk een goede naam, Drees senior... Uh, in, in, in Nederland. Dus Drees Junior was natuurlijk wel de zoon van Drees. Dat moet wel wat zijn. Ja, dus ja. iedereen had daar ook wel vertrouwen in. Ja. Die DS-70-partij die, die, die was een soort luis in de pijls van dat kabinet. Er staat ook in jouw boek te lezen dat koningin Juliana... Uh, uh, aan, de, aan de toenmalige formateur of informateur... Uh, had gesuggereerd om een gedoogconstructie op te zetten. Een minderheidskabinet met gedoogsteun ja. van DS-70. Dus die primeur van twee jaar terug was bijna geen primeur nee, meer precies, geweest. Nee, precies, dat is ook zo. En kijk, dat is vrij uniek. Biesheuvel uh, was een heel nauwgezet type. Die heeft aantekeningen bijgehouden. En dat hebben maar weinig politici gedaan. Daar heb jij uit kunnen putten ja, ook? En ook soms helemaal letterlijk uitgetypt door zijn secretaresse. Dus het was met, met, met goede zin. En niet zomaar even van uh, vandaag uh, was het mooi weer. En uh, ik ben ernaar gegaan. Nee, echt met allemaal observaties. En ja, dat maakt het uniek. En, daar zie je nu ook het geheim van Soesdijk. wordt op die manier een beetje onthuld. Dat hij ja. dat dus met Juliana, want dat weet niemand. Dat hij dat met haar, hem, met haar heeft besproken. Ja, dit soort gesprekken gevoerd. Zijn en dat ja. dit soort suggesties ook gedaan werden daar op, op haar lijst, en, um, en Rutte refereerde er vanmiddag nog aan, hè, in zijn spiegel. Ja, wij hadden dus niet de primeur, maar. Of ja, wel de primeur, maar bijna bijna had, niet meer zij de primeur, ja. ja precies. Toch houdt dat kabinet het maar een jaar. Hè? Dat, dat, uh, dat uh, ja. eerste kabinet uh, Biesheuvel. Um, waarom springt het na een jaar al uit elkaar? Ja, er zijn veel oorzaken veel voor. Uh, ten eerste, DS-70 was een nieuwe partij met, met nieuwe ministers. een Beetje amateuristische ministers. Die hadden weinig kaarsvergeten van de politiek. Uh, werden ook door de andere partijen een beetje geminacht. Zo van, ja, die partij, wat moeten we... Amateurs. We mo ja, we hebben ze nodig voor de meerderheid. Maar eigenlijk, onderling, met ze vieren zijn we ook beter. Beter af. Dus dat, dat, dat sentiment speelde al. Maar Biesheuvel bleek ook een beetje verkrampt als, als, als premier. Hij had het hoogste bereikt wat hij wilde premier worden. Maar hij was bang om het te verliezen. En de KVP was natuurlijk de grootste partij. Hij was maar van een kleine club, de, de, de leider. Dus hij was bang wanneer. gunte KVP, het mij wel. Wanneer. Want ze hebben wel meer uh, premiers om zeep geholpen. Dus wanneer uh, trekken ze de stoel onder mij vandaan? Dus en... hij was niet op zijn best? Nee, hij was hij wat voorzichtig. Hij, hij durfde geen besluiten te nemen. Wat ik al zei, die nachtelijke vergaderingen gingen Met door. al die cognac. Met die cognac en dat, en dat veel te lang door. En Drees kon daar bijvoorbeeld helemaal niet tegen. Die dronk limonade en uh, die wilde gewoon eigenlijk om zes uur naar huis. Dus ja, die werd ook geïrriteerd. Dus die spanningen namen asma toe en op een gegeven moment moest het over de loonpolitiek... en, en over bezuinigingen, uh, moesten beslissingen worden genomen. En de heer zei, nee, dat zijn niet de goede beslissingen. Wij willen niet zoveel bezuinigen en er moet wel ingrepen worden in de lonen... want de inflatie rent omhoog. En dat wilde Biesheuvel niet? Biesheuvel wilde niet, want dan had hij zijn eigen minister, Boersma... die daartegen was, laten, moeten laten vallen. Dus hij koos voor zijn eigen partij... om niet de verdeeldheid van zijn eigen partij te krijgen... koos hij eigenlijk tegen het kabinet en kwam... DS-70 in een, in een isolement terecht. Dus hij slaagde er eigenlijk niet in om goed te schaken op verschillende borden. Wat nee. hij eerder wel kon. In, ja. die, in die landbouwwereld lukte dat hier niet. Hij wist er geen hij, team van te maken. Uh, nee, nee, hij wist er geen team van te maken. Hij was verstrekt, zoals je zei. Ja. Uh, en hij was natuurlijk bedroefd over de val van het kabinet. Laten we even luisteren. Nee, bent u teleurgesteld dat DS-70 dat niet meer terugkomt in uw kabinet? Het uh, stuk... Wat de heer Scholten ter zake van de loon- en prijspolitiek op tafel heeft gelegd, dat had de 70 er alleszins toe kunnen brengen om zich daarmee akkoord te verklaren, naar mijn oordeel. Ik ben minister-president, ik was vorig jaar begonnen met een vijfpartijkabinet en dat had ik tot een eind willen brengen. En die mogelijkheid heeft de 70 vandaag afgebroken en dat betreur ik. Ja, die genoemde meneer Scholten, dat was hij tijdens de staatssecretaris van, was ik niet. van. Nee, het was jij niet. Het was de staatssecretaris van de Financiën. Wilfred Scholten is mijn gast in Casaluna. Hij schrijft de biografie van uh, minister president Barend Biesheuvel. Um, op een gegeven moment komen er dan nieuwe verkiezingen. Uh, de ARP doet dat goed, hè? die wint volgens mij zelfs één zetel nog. Ja. Uh, toch weet Biesheuvel die winst niet te verzilveren. Hij wordt niet premier van een volgend kabinet, sterker nog. Uh, uh, hij laat uh, uh, het eigenlijk uit zijn handen vallen. Ja, en dat is de meest dramatische periode eigenlijk uit zijn loopbaan. En dat was ja, de apotheose, want hij had van tevoren gezegd... ik wil wel lijsttrekker worden, maar ik weet niet of ik met deze Partij van de Arbeid in één regering wil. Want dat was een partij die geradicaliseerd was door, door Nieuw-Links, Nieuw -Links, ja. maar ook een partij die waarvan het congres had gezegd... we gaan niet onderhandelen met de conventionele partijen... maar uh, ze moeten, keerpunt drie, 72, ons ons regeringsprogramma eigenlijk, ons verkiezingsprogramma... moeten ze gewoon gaan uitvoeren. Want ze hadden maar van tevoren met ons moeten onderhandelen. Na de verkiezingen willen we dat niet meer doen. Nou, maar Biesheuvel ging toch verder dan dat? Hij zei toch zoiets van... als ik moet gaan regeren met de Partij van de Arbeid... dan stop ik ermee? Nee, dan, hij, hij zei van... Uh, dan is de kans groot dat ik ermee stop. En toen had de ap bestuur moeten, moeten zeggen van... ja, wat wil je nu? Uh, wil je nu helemaal vrijstaan of niet? Oké, okay, je mag je kabinetsbeleid verdedigen... maar daarna is alles open... Uh, maar dat hebben ze niet gedurfd. Want ze waren toch wel een beetje beducht van... dit is on toch onze grote leider, die kunnen we niet zomaar afschaffen. Met die zetelwinst ook ja, nog eens. en, en, en verdorie, uh, dat, dat, we willen eigenlijk die andere kant op. Maar ze wilden allebei en Biseuvel behouden... en met de PvdA samen gaan. En dat kon dus niet. Maar Biseuvel is ook op, op, op slinkse wijze een beetje tegengewerkt. Door oh, de, Aantjes, door ja, Boersma. Achter zijn rug om. De minister waar hij het over stond. Precies. Ook nog eens. Al die tijd heeft hij de hand boven zijn hoofd gehouden van, van Boersma... en dan kreeg hij dit op een gegeven moment dat, dat Boersma zei tegen Burger... de formateur toen van oké, okay, ik wil toetreden tot een, een kabinet, een uil... Maar ik, ik vraag het niet aan mijn, uh, aan, mijn, aan mijn leider. En dat voelt hij echt een verraad. En dat, dat, dat, daar is hij niet te boven gekomen. Nee, toen is hij de politiek ook ja. uitgegaan. Ja. Nog maar 53 jaar oud. Eh, een beetje gedesillusioneerd. Ja, idee. dat kan je wel zeggen. Ja, natuurlijk. Het was zijn lust in zijn leven. En er was, alles was, was, was, stond in dienst daarvan. Ja. Mijn vrouw Mies thuis was ook, had ook een rol van: uh, ik steun je. En, uh, en samen gaan we dit allemaal doen. Dus het was het hele gezin was gericht op, op, op, op, op, op ja, op, op, wij zijn de premiersfamilie... en wij gaan uh, nog lekker door. En dan is dat ineens zomaar voorbij. Hoe het ja. verder gegaan is met Bieshofer... daar gaan we het straks over hebben, ja. Wilfred... en ook over de manier waarop we terugdenken aan hem. Mm -hmm. Dat is inderdaad een beetje de vergeten premier. Maar eerst muziek die vanmiddag ook weer klonk... Hè, tijdens jouw promotie in, uh, in Amsterdam. Ja, bij de binnenkomst uh, van, de, van de stoet, van de hoogleraren... En, uh... En de paranym vind ik zelf, ja. En toen klonk de muziek van Keitman. In Casa Luna. En in Casa Luna praat ik vannacht met politiek journalist Wilfred Scholten. Wilfred Scholten hij werkte voor de GPD op het Binnenhof. Daarna werkte hij bij AT5 in Amsterdam. Tegenwoordig is hij collega van de NCRV, NCRV Televisie. Hij uh, werkte bij Netwerk en werkt nu mee aan het programma Altijd Wat. En eerder vandaag promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... op een biografie van minister-president Biesheuvel. En in het volgende uur van Casa Luna wil ik trouwens graag van u weten... welke politicus uit het verleden u een warm hart toedraagt. Wie vindt u bijvoorbeeld miskend of wellicht schomelijk uh, ondergewaardeerd zelfs? Bellen kan vanaf uh, kwart voor één met ons gratis nummer 0800-1121. Mailen kan nu ook... Aan naar Kazaluna uit ncrv.nl. en Twitter ik al met hashtag Kazaluna en kijkt u via de webcam naar ons dan ziet u niets meer want het licht is hier inmiddels uitgevallen. Ik heb nog één klein leeslampje, want het is wel gezellig toch? Ja, Deel, Frutje. Heel gezellig precies. Ja. Uh, wa waarom heb je besloten om deze biografie te gaan schrijven? Er was nog geen levensbeschrijving van Biesheuvel nee. maar er moet meer aan de hand zijn geweest. Nou ja eigenlijk heel, heel simpel. Uh, ik ben journalist, ik ga van naar boek presentaties. Daar was ik ooit in de oude zaal van de Tweede Kamer waar ik morgen. Mijn symposium houden over hem. Ja. Uh, daar zat ik een boek van uh, Pieter Jong. Zijn voorganger als, uh, als premier. Kvp'er. Een paar Kvp'er. Dat zat ik door te bladeren. En dan er, en dacht ik van, wat leuk is dit toch altijd zo'n boek. Ik ben gek op biografieën. Waarom doe ik het zelf eigenlijk nooit? En toen ben ik eigenlijk gaan nagaan. Van wie is er nog geen levensbeschrijving? En toen zag ik, ja, Biesheuvel. En toen dacht ik, ja, maar ik kom uit een ARP-nest en zo. Het was als bijna alsof... Het, Alsof die op mij wachten. <lacht> Klinkt een beetje hoogdravend. Maar ja, ik, toen dacht ik: nou, alles valt samen. En ja, de vluchtigheid van de journalistiek: je kent dat ook. Uh, uh, het, het, het verdwijnt, een programma is voorbij. Uh, zeker op de tv. Ik wil iets bestendigs maken, een, een mooi boek gaan schrijven. En ja, dat komt samen en dat ben ik dan gaan doen. Ja, en, en Biesheuvel, uh, dat was de man die bij jullie uh, uh, aan het raam geplakt zat... als ja. er verkiezingen waren. Uh, je zei het al aan je was nu juist 7, 8... Ik was de de de president de, ja, en, en, en mijn oudere broers hadden pa, pa, van die, van die uh, stickers en zo van de ARP 4. Dus dat herinner ik me nog echt. Dat mooie, Lijst 4? Ja, die mooie paarse kleur en zo. Dus die kreeg ik dan en die deed ik op mijn agenda en alles... En, dus ik, ik wist er wel iets van, maar meer ook niet eigenlijk. En, en, en ook iemand... Ja, er werd eigenlijk niet meer zo over gesproken... na die val van het kabinet. Je zag hem ook niet meer. Nee, de vergeten minister-president ja, toch wel een beetje. Het ging alleen maar over Van acht en Uil daarna. En, en later is hij, heeft hij nog wel veel adviesfuncties gedaan... en heeft hij zich op de achtergrond ook met het CDA bezig gehouden. Maar dat, dan, hij trad niet meer zo op de voorgrond. Nee, en, dat, en toen, je, toen je met hem ging leven zeven jaar lang, als het ja. ware... voelde je je bij hem thuis... Nou, het is een complex mens. En dat bleek ook wel. Want de ene keer dacht je van. Nou, dat heeft hij mooi gezegd. Weet je wel. Ontwikkelingshulp en zo. Idealist. Ik ben het helemaal met hem eens. En de volgende keer had hij dan weer een of andere Nurkse opmerking... in zijn agenda staan of zo. En dan denk je van, jee, wat een sagarijn ben je toch? En, uh, en, en Of wat een opportunist dat je dat nu doet. En dan, dan viel het weer tegen. Dat die, die, de emoties wisselden ook. En, en je wilde natuurlijk dat het een... Ja, iedereen wil, wil een biografie over Kennedy schrijven, weet je wel. Zo van, wat een man was. Hoewel, die had ook allemaal affaires met vrouwen ja, ja, later, ja, ja, maar goed. Ja. Dus de, de, dat is heel wisselend. Je gaat als biograaf dan ook een beetje mee van met, met de emoties van die man. En, en dat maakt het wel eens lastig. Maar nu als ik het nu helemaal weer bekijk... dan denk ik, ja, het was gewoon een mens van vlees en bloed... met zijn tekortkomingen en zijn, en zijn kwaliteiten. En dat maakt hem compleet. En herkende je ook iets van je eigen wereld uh, in hem? Nou ja, eh, alleen al bijvoorbeeld een heel tri triviaal feit. Hij was heel slecht in wiskunde. En en dat ik ben ik ook. ook. Ik ook. Hij had Is dat die typische anti-revolutionair Dat weet ik niet, maar hij zijn eindcijfer had hij bijvoorbeeld een vier. En ik ook. Nou, dat zijn vrij lage, unieke cijfers. Ja. Dat je dan nog kan slagen. En ik had een negen voor geschiedenis, gelukkig. Maar ik bedoel, toen dacht ik: van, hé, hey, daar herken ik wel wat dat in. Dat en, en zijn karakter af en toe, de, de drift en de. Dat herken ik ook wel een beetje. Ja, eigen gereid ook wel wat. Dus de, hij kwam heel, af dat en toe vind weer heel dichtbij. Hij had een anti ja, eigenschap. Die denken allemaal dat ze het weten, joh. En uh, mijn begeleider was gelukkig hervormd. Die zijn wat rustiger. Die was een baken. En in, in, in, in, van rust van jongen doe niet niets opgewonden. Dat komt allemaal wel goed. En CAU. Dat ja, was echt. Ja, CAU, was... dat was vroeger de partij waar de hervormden bestemde. Ja. En de ARP was de partij van de geïnformeerden. En, en die waren echt van, van, die, van die mannetjesputters. En de die anderen waren wat rustiger. Van, uh, dat komt allemaal wel goed. En als we maar de sfeer leuk houden. <laughs> ben je, weet je nog geïnformeerd, trouwens? Ja, ja. Ik, uh, nou ja of PKN, PKN dan en, nu, Protestantse? Kijk, ja, ik, uh, ik ben nog meelevend en alles, dus ik voel me wel in die traditie staan. En ook gewoon dat emancipatiestreven van, van, van Biesheuvel. Het was ook een beetje mijn verhaal, want mijn, ja, mijn, mijn voorouders zijn turfschippers uit Drenthe. Arme mensen. Ja, ik wil niet zeggen, en nu ben ik dokter vandaag. Maar het is natuurlijk wel een geschiedenis ja. van, een, van, een, van, van een, een eeuw of zo, daar, waar, waarin dit ook mogelijk bleek. En Biesheuvel was natuurlijk de leider van zo'n volksgroep, die ook... De, de emancipatie belichaamde, doordat hij als kleine partij... toch nog minister-presidentschap kon leveren. Ja, en, en dus ik voel me heel je verbonden je met hem. Verband met hem. Ja. Ja. Toch, als, als politiek leider heeft hij de belofte... die heel veel mensen in hem zagen, niet waargemaakt. Nee. Het, het ging mis uh, met, met die val. Uh, daarna met de komst van het eerste kabinet uh, de NAL. Um, die belofte heeft hij niet waargemaakt. En erger nog, we zijn hem inderdaad voor een groot deel vergeten... Mm -hmm. Het is een beetje een vage, vage herinnering, die minister-president eh, Bisseuvel. Hoe komt dat? Ja, omdat om hij toch een beetje, beetje plotseling weg is gegaan. En wat ziekeneurig ook. Eh, iedereen dacht van, oh, hij is helemaal gefrustreerd en zo. Maar hij nam zijn consequentie, want hij zei van... nee, ik kan het kabinet Den Uil niet voor mijn rekening nemen... En als ik nu blijf zitten, kan ik die kiezer straks niet meer voor, voor ogen komen. Dat is eigenlijk een hele goede, plausibele ja. reden. Zouden meer politici moeten doen, zou ik bijna zeggen. Mensen kunnen er wat van leren. Ja, die kunnen dat van leren. Dus, maar, dus, maar, dus hij was plotseling weg. En, en heel gek, want bijvoorbeeld de ARP bestond 100 jaar in 1979. Dat was zes jaar na zijn vertrek. Eén jaar voor de oprichting van het CDA. Precies, een boek. Personen en momenten uit de ARP. En dan blader je daarin. De naam Bieshauver kom je niet in voor. Dan dat is je, toch gek. Hij is de laatste leider geweest. Maar Mensen die... vereerden hem. Als hij een schoot op Spakenburg kwam, dan was de griffomeerde kerk daar bomvol en dan zongen ze de heer regeert zijn koninkrijk staat vast. En dan stond hij daar. En dat eigenlijk hadden ze het over hem. Huh? En en en en opeens was het weg. Dus dat is zo. Hij is zo onder het tapijt geveegd. Dat is niet in normaal In het latere meer. CDA ook. Heeft toen... hij nu ook binnen het CDA zo'n ondergewaardeerde positie? Nou, later heeft hij zich bij de kabinetsformatie van 1994 bijvoorbeeld... Uh, he, toen het kabinet kok kwam en, en Brinkman verloren had... Ja. toen heeft hij zich daar nog tegenaan bemoeid in, achter de schermen. Dus ik bedoel, toen kreeg hij wel wat meer weer gezag... maar dat, toen was hij ook een beetje weer staatsman geworden... door zijn commissies en door alle andere di dingen die hij deed. Mm -hmm. Dus tijd had het ook een beetje de wond gesleten... maar het was wel opvallend dat hij dus in eigen kring... ook gewoon als een soort... Ja, sorry hoor, euh, Barend, je bent mislukt. Ja. Wat moeten we nog met je? Ja, en dat, dat, dat vind ik eigenlijk, eigenlijk typisch. Ja. Hoe heeft het CDA gereageerd op de biografie? Want dat is ook wat je, wat je toch schrijft. Hè? Dat, dat, die, nou ja, hè, ja. dat jubileumboek, daar komt hij niet in voor. Of nauwelijks in voor. Ja. Uh, eigenlijk ook binnen het CDA is hij ondergewaardeerd. Hoewel hij dan af en toe toch wel om advies ja. uh, wordt gevraagd. Hoe heeft het CDA gereageerd? En dit is ook wel een verwijt aan het CDA. Ja, maar... Dat, ik hoop het morgen te horen, want dan uh, geef ik het boek ook aan uh, Rutpet, oom. Voorzitter. Nieuwe voorzitter. Van, ja. uh, van Haarsma maar Buma kon helaas niet. Die zou het eerst doen, dus uh, daar kan ik het niet aan geven. Uh, dus ik ben benieuwd of, of het CDA ook nog een soort eerherstel wil doen. En, en, en, en, nou ja, eerherstel klinkt een beetje zwaar, maar dat ze, dat ze hem. Absoluut niet moeten vergeten, nee. Ik bedoel, Van Acht wordt altijd op het schild gegeven. Hij is een ontzettend leuke man. Ik heb laatst weer eens een gesprek ook met hem gehad. Maar hij heeft heel veel fouten gemaakt Van Acht. Dus die, die, die wordt dan wel, dat wordt hem wel allemaal vergeven, weet je wel. En, en Biesheuvel toch niet. Is Een beetje oneerlijk Maar waar eigenlijk. ligt die pijn dan toch? Er ligt ergens iets, iets pijnlijks dus als het gaat om, om die geschiedenis van Biesheuvel... binnen dat... de ARP en daarna het CDA. Ja. Daar kan ik een moeilijke vink op leggen. Dat is toch dat plotselinge vertrek geweest. En dan dat, dat toch van, van, van, ja waarom, uh, waarom lukte het baren niet? Hij was een onvervulde belofte, echt. En, want onder de achterban, in 1976, in, in zochten de drie partijvoorzitters... voor de toen net opgestarte CDA, zochten mm -hmm. de eerste lijsttrekker voor het CDA. En toen bleek een Nipo-enquête, hadden ze gehouden onder de achterban. Toen bleek hij nog van alle mensen, het meest populair onder allemaal. Dus onder de kiezers is hij misschien wel meer gewaardeerd... dan onder vakgenoten. Dan ja. nou ga je morgen naar, naar Den Haag. Dat symposium wordt georganiseerd. En je gaat ook een exemplaar van je boek aanbieden... aan Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Ja. En voor wat hoort wat, je, je gaat er een vraag stellen. Ja, of je ja, gaat een verzoek het deponeren beter. bij haar. Ja, precies. Nou, dat, dat, dat, ik, ik wil eigenlijk weten, van, er zijn heel veel... Kamers in de, in de in zalen in de Tweede Kamer. In die nieuwbouw uh, sinds 1992 al. Een heleboel. Uh, van de Marcus Bakker-kamer tot het Zandzaal. Uh, Ken jij meneer Zand? Nee, Marcus Bakker wel. Meneer Zand, ja. geen idee. Nee, Wie nou, was dat, dat? Dat was een, een SGP'er. Nou, ja. ik, ik gun hem eens een zaal. Precies, precies. Ja. Alleen... Geen biesheuvel? niks helemaal. Geen pleintje, geen, geen, geen allee, geen steegje. Dus ik ga haar vragen: van wat zijn nou precies de criteria dat hij dat niet krijgt? Ja, hij is geëerd met een schrik niet, een, een schip van de kustwacht. Die heet Barend Bizheuvel. Kijk, nou toch, dan zou ik toch eerder nog een landbouwmachine <laughs> naar hem noemen. Toch? Ja, dat lijkt me ook iets logischer allemaal. Dus wat dat betreft uh, er valt nog veel van werk te doen. Dus ik ben benieuwd hoe uh, mevrouw Verbeet gaat reageren. Zou dat de kroon op je werk zijn? En als... ik heb ook een suggestie voor haar. Oh, ja, welke is dat? Nou, ja, maar dat wil ik dan liever tegen haar vertellen. Dat is, dat maar is wordt toch... er dan een zaal omgedoopt? Ja, Dan ja, raak je ja. dat is een zaal kwijt? Ja, ja. Nee, maar dat is een zaal die is niet genoemd naar een persoon... maar naar een, een ja, ik zal het me de die is een militair korps. Ja, precies. Maar dan heb ik een mooi verhaaltje... waarom dit beter de bieshuivel zou kunnen worden. Nou, misschien maar... dat morgen die kroon op je werk geplaatst gaat worden... Precies. nadat dat vandaag <laughs> natuurlijk al uh, gebeurd is uh, tijdens je uh, promotie. En heb je de smaak te pakken? Zijn er nog meer politici die je aan de vergetelheid wil ontdrukken... Oh, de van het Ja, maar ik, heb, ik moet nu eventjes, ook vanwege mijn partner... moet ik even gas terugnemen, even weer uh, gewoon leven... Zoals normale mensen leven. En af en toe eens even niks doen. En leuke dingen doen en zo. En uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, zal, ik zal nog wel eens even kijken wie dat wordt. Ik, bijvoorbeeld een man als Gerbrandy, Brandy. Ook een ARP man. Een ja. hele bijzondere vent. Hele leuke vent, ja. Dus er is nog misschien werk te verzetten. Maar, maar eerst even s'avonds om half negen. Gewoon lekker samen naar de televisie kijken. Of een uh, boekje lezen. Ouderwets. Ouderwets. Dat. Dokter. Wilfred Scholten, dankjewel dat je hier wilde zijn vannacht in uh, Casa Luna. En een hele mooie dag morgen opnieuw bij uh, de presentatie van je boek uh, van In de Tweede Kamer in ja. Den Haag. Straks na één uur praat ik graag met u verder over de politiek van vroeger. Met name over de politici uit het verleden die u waardeerde, die u nog steeds een warm hart uh, toedraagt. Waar u trots op was, waar u veel van verwachtte. Maar u mag ook bellen over de politici waar u minder tevreden over was. Die hun belofte als politiek talent minder goed inloste. U kunt ons bellen op 0800 1121.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 met een probleem. Moeten wij dat voor je oplossen? Nee, ik vraag het aan Bart. Ja, meneer Beerta. Je weet dat ik een huis in Middelburg heb? Ja, meneer Beerta. Daarvan heb ik de zolderverdieping verhuurd aan de zoon van een vriend van me. Kun je dat volgen? Ja, meneer Beerta, heel goed. Maar nu is er een maand geleden een lid van de andere sekse bij die jongen ingetrokken. Dat kan ik ook nog volgen. Juist. Het probleem is nu dat ik sterk het vermoeden heb dat ze niet getrouwd zijn. Vind jij nu dat ik daarnaar moet vragen? Meneer Beerta, in het huis waarvan ik een etage gehuurd heb... wonen vier mannen en vier vrouwen. En van die mannen ben ik de enige die door de wet bevoegd is verklaard... om de door u bedoelde handelingen te verrichten. Ja, maar dit is Amsterdam. Waar ik over spreek is Middelburg. Wat moet ik zeggen als de burgemeester, die mijn buurman is... opmerkt dat hij nieuwe buren heeft gekregen... Of als ik de grootvader van die jongen ontmoet, want die ken ik ook heel goed. Dat weet ik niet. Dus dat weet jij ook niet. God bewarmen, dan zet hij ons weer voor het blok. Wie zet ons voor het blok? Pieters. Hij heeft het museum in België beloofd... dat die feestnummer zal wijden aan hun twintigjarig bestaan. Ja, zo zijn die Belgen. Die willen altijd wat te huldigen hebben. Ten we nou juist hebben afgesproken dat we voortaan bij dit soort ingrijpende beslissingen geraadpleegd zullen worden... Hebben we dat afgesproken? Dat herinner ik me niet. Op de laatste vergadering. Ik word oud. Ik moet toch niet aan denken. Weer zo'n nummer met onleesbare kletspraat. Het staat niet in de noodhulen. Nee, het is wel afgesproken. Alleen kwam het Pieters niet goed uit natuurlijk. Laat mij die brieven lezen. Hij beroept zich erop dat in dat tijd ook een feestnummer is verschenen voor ons museum... Daar heb ik toen nog voor gezorgd. Ja, maar in de eerste plaats bestond ons museum toen 40 jaar. En bovendien is dat nummer ook onleesbaar. Alles wat uit mijn handen komt, is onleesbaar. Dat weet ik, maar daar hoeven we geen precedent van te maken. En wat wou je nou doen? Hem een halt toeroepen. Met jouw instemming. Dat lukt je niet. En bovendien heeft hij het nu al beloofd. Je kunt hem geen figuur laten slaan. Ik moet er eerst nog eens over denken. Dit lijkt me nu echt een zaak die je aan de commissie moet voorleggen. Alles goed en wel, en iedereen gehoord hebben, enzovoort, enzovoort. Ik geef de secretaris gelijk dat we Pieters niet altijd maar zijn gang kunnen laten gaan. En ik stel voor dat hij namens de commissie uitdrukking geeft aan ons ongenoegen. Is meneer Beert dat er ook mee eens? Als dat dan maar voorzichtig gebeurt, mevrouw de voorzitter. Want we mogen Pieters niet tegen ons in het harnas jagen. Pieters is een invloedrijk man. Je hoort het, je moet voorzichtig zijn. Altijd voorzichtig. Ja, dat weten we. Daar kunnen we wel meepraten, ik wil maar zeggen. Dat was dan punt 7 van de agenda. Punt 8: Mededelingen over de werkzaamheden van de afdeling. Het woord is aan de secretaris alweer. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wanneer ik me mag beperken tot het onderzoek... Ja, dan zou ik onderscheid willen maken tussen het werk voor de Europese Atlas... ons eigen verhaalonderzoek en het onderzoek van de commissie Broodgeschiedenis... waar Buitenrust maar ook deel van uitmaakt. Dat is een heel aardige club. Is dat weer wat anders dan de Boerenhuisclub? Heel iets anders, oh. behalve dat dat ook een aardige club is. Mevrouw de voorzitter, van de laatste club maak ik ook deel uit. Evenals mijn buurman trouwens. En ik kan dat geheel onderscheiden. Um, bijzonder aardig zelfs. Gelukkig. Ik bedoel maar. Secretaris... Voor de Europese atlas werken we nu nog aan het dorsen, het maaien en de kerstboom. Daar zijn nu na de conferentie in Stockholm de wieg en de spijsvetten gekomen. <lacht> ja, um, ja, ja nee, ga door, ik luister. Uh, wat het verhaalonderzoek betreft... we hebben nu zo'n kleine 30.000 verhalen verzameld. en We zijn nu begonnen aan een register met het oog op een eventuele uitgave... En voor de commissie Broodgeschiedenis zijn we bezig met een enquête onder bakkers die de situatie voor de Eerste Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Als uitgangspunt voor een reeks van kaarten die de veranderingen in het broodverbruik tot op de dag van vandaag moeten illustreren. Dat is het in grote lijnen. Bedankt aan de secretaris enzovoort, enzovoort. Wie van de commissieleden heeft hierover iets te vragen? Ja. Jawel, mevrouw de voorzitter. Ik mis in dit overzicht een opmerking over onze eigen atlas. Moet ik daaruit opmaken dat door het werk aan de Europese atlas... onze eigen atlas in verdrukking is geraakt? Ik zou dat zeer betreuren. Is dat zo? Raakt hij in de verdrukking? Uh, nee, tenslotte komt al het werk ten goed aan onze eigen atlas. Het front is alleen breder. Daar wilde ik juist een opmerking over maken als u mij toestaat. Mevrouw de voorzitter, neemt de secretaris niet te veel hooi op zijn vork... Ja, Als ik hoor waarmee hij allemaal bezig is, dan hou ik mijn hart vast. Doet hij dat allemaal alleen of krijgt hij hulp? Wat is om concreet te zijn het aandeel van Muller en Asjes precies? Neemt u te veel hooi op uw vork? Nee, dat zou ik niet eens kunnen. We hebben de werkzaamheden verdeeld... Asjes doet het historisch onderzoek. Ja. <kijkt> Muller heeft de kerstboom en het verhaalonderzoek overgenomen. En het is de bedoeling dat mevrouw Nooier zich met de spijsvetten gaat bezighouden. Zijn die spijsvetten nou echt nodig? En daar zie ik nou helemaal niks in. Dat beslis ik niet. Dat beslist de redactie van de Europese Atlas. Ja, en daar zit jij toch in? Ik heb daar niets te vertellen. Ik ben maar een klein mannetje. Nou, dan maak je jezelf maar eens groot. Dat zou echt geen kwaad kunnen. Mevrouw de voorzitter... Als het mij vergund is, nog een opmerking te maken over het betoog van de secretaris. Meneer Goslinga. Ik heb het jaarverslag over 1972 er nog eens op nagelezen. En daarin is sprake van een landbouwfilm. Ik, ik hoor de secretaris daar niet meer over. Ik zou het bijzonder betreuren als dat project was afgebroken. Omdat ik het van groot belang vind dat de gereedschappen en technieken... die daarin globaal worden aangeduid, op film gedocumenteerd worden. Nu is daar de gelegenheid naartoe. Over enkele jaren is dat wellicht niet meer mogelijk, vrees ik. Kan de secretaris ook daarover misschien nog een mededeling doen? Secretaris, hoe staat het met de film? Misschien veel Juring daarop antwoorden? Natuurlijk. We zijn druk bezig met de montage. En daar hebben we juist geld voor gekregen. En als we nog een keer zo'n bedrag krijgen... dan kunnen we hem het volgende jaar in relatie brengen. Ik kan nu al wel zeggen dat het een bijzonder fijne film belooft te worden. Heel fijn. En wie maakt het commentaar? Want ik stel me voor dat juist het commentaar ons als enigszins deskundigen, want daar mag ik mezelf toch wel toe rekenen, <tus> bijzonder zal interesseren. Daar zouden de heer Koning en de heer Müller voor zorgen. Muller en ik hebben een paar dagen met de mensen van die film gepraat... en op grond daarvan zullen we een commentaar schrijven. Bent u daardoor gerustgesteld, meneer Goslinga? Ja, niet alleen gerustgesteld, mevrouw de voorzitter. Ik ben zelfs bijzonder tevreden. Nog iemand iets? Niemand? Dan gaan we over tot de rondvraag, meneer Beerta. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer er hetterman Nee, ik heb niks meer. Meneer Appel. Nee, mevrouw de voorzitter. Meneer Balk. Ik heb van de wetenschappelijke commissie van het hoofdbureau het verzoek gekregen beschrijvingen te maken van de disciplines... waarbinnen de afdelingen van mijn bureau opereren... met een prognose voor de toekomst. Dit met het oog op een herverkaveling van het wetenschappelijk veld. Ik weet niet wie u daarmee wilt belasten... maar ik moet daarover voor het eind van het jaar een rapport inleveren. Wist u daarvan? Nee. Ik vond het formeel juister om het eerst aan uw commissie voor te leggen. Hm. Wat doen we dan? Ik zal het schrijven. Mevrouw de voorzitter, ik wil mij er niet mee bemoeien. Maar zou het niet verstandig zijn als de secretaris een dergelijk rapport schreef. in samenspraak met enkele leden van de commissie? Jijzelf, bijvoorbeeld. Nee, ik ben te oud. Hm. Maar in ieder geval met buitenrust het maar. omdat hij er als hoogleraar direct bij betrokken is. Vond u dat ook zo? Nou, ik zou er in ieder geval wel graag gekend worden. En verder? Verder had ik nog aan de heren Appel en Van der Land gedacht. Waarde professor Pieters, behalve de benoeming van de heer Wiegel is in de vergadering van de commissie van 19 deze ook uw voorstel om een speciaal nummer aan uw museum te wijden besproken. Hoewel niemand de bedoeling had. Nu u de toezegging reeds hebt gedaan u in uw voornemen te dwarsbomen, ontmoette het plan weinig geestdrift. Daarbij zijn we opgesteld dat men het algemeen in onze commissie ons tijdschrift weinig aantrekkelijk vindt. Op de redactieraad hebben wij daarover al uitvoerig van gedachten gewisseld... en het is niet nodig daarop terug te komen. Maar het is wel zo dat men zich daardoor wat kritischer opstelt... tegenover plannen waarvan men verwacht dat ze voor de lezer... de aantrekkelijkheid niet zullen verhogen. Het bezwaar van feestnummers is te vaak dat ze dienen... om de feestelijke stemming te verhogen... en dat ze kritische geluiden, zo die al op mogen klinken, afdempen... Voor de lezer die een buitenstaander is, en dat geldt voor veel lezers... is dat weinig opwekkend. Het nummer dat ter gelegenheid van het 40 jaar bestaan van ons museum verscheen... is zo'n dood nummer, dat beter geen nummer van ons tijdschrift had moeten zijn... nog afgezien van het feit dat er tenminste 40 jaar aan vooraf waren gegaan. Deze bezwaren zouden weggenomen zijn... indien het jubileum in de tijd aanleiding was geweest om ons kritisch op de functie van het museum te bezinnen. Heeft de presentatie van het museum... het tonen van gebouwen en voorwerpen in een functioneel verband... wel het effect dat men beoogt? Hoe wordt op de bezoeker overgebracht dat die presentatie sterk gebonden is... niet alleen regionaal, maar ook in de tijd? In hoeverre bevredigt men meer de romantische voorstellingen over het verleden... dan dat men het inzicht vergroot... Indien het feestnummer zo zou worden opgevat als een gelegenheid om de problematiek van het museum door bijvoorbeeld een aantal museumdirecteuren uit binnen- en buitenland aan de orde te stellen, zouden de bezwaren van de commissie komen te vervallen, omdat zij van mening is dat voor een dergelijke discussie ons tijdschrift wel de aangewezen plaats is met vriendelijke groeten en koning. Het antwoord van Pieters. Nu al? Perkerende post. Waarde heer, heer Koning, dat het plan weinig geestdrift ontmoette, neem ik aan. Overdaad van geestdrift Over of zelfs geestdrift te koer... koer de, vanwege de commissie is ons tot hiertoe niet gebleken. gebleken. En als de commissie ons tijdschrift weinig ja. aantrekkelijk vindt... Ja. dan hebben de leden ja. toch meer dan voldoende gelegenheid... om het meer aantrekkelijk ja. te, te maken. maken. Wat de positieve kant betreft... hoor dat, dat dit speciaal nummer aanleiding kan zijn en zou moeten zijn... voor een aantal mensen om zich kritisch op de functie van het museum te bezinnen. Wij wachten op uw artikelen. Wij wachten op uw artikelen. Met vriendelijke groeten, uw vriend, vriend. vriend. Pieters. Hij zet je aardig vast. Dat denkt hij. Hoe wou je daar dan op reageren? Ik stuur hem een lijst met vragen over de functie van een museum... en een lijst met museumdirecteuren aan wie we die kunnen voorleggen. Vind jij een museum dan zinloos? Ja, volstrekte nonsens. Gestolde heimwee naar grootmoeders tijd in een quasi-wetenschappelijk jasje. Mijn zoontje wil de sneeuw bewaren en vlinders op zijn petje dragen. Onzin, illusie.